Bij de zware aardbeving in Chili zijn voor zover bekend zeker 122 doden gevallen. Het land werd vandaag getroffen door een schok met een kracht van 8,8 op de schaal van Richter. In de buurt van de stad Concepcion, die dicht bij het epicentrum lag, is de schade aanzienlijk. Gebouwen zijn ingestort en bruggen en viaducten zijn zwaar beschadigd. Op veel plaatsen in de regio zijn de telefoon- en elektriciteitsverbindingen uitgevallen. Voor veel landen aan de stille oceaan werd een tsunami-waarschuwing afgegeven. Maar tot nu toe zijn er geen grote vloedgolven gemeld. In Lunteren is een man geëlektrocuteerd in een leegstaand pand. Volgens de politie was hij samen met een andere man op zoek naar koper. En toen hij een draad doorknipte, kwam hij onder stroom te staan. De tweede man schoot de hulp, maar hij raakte maar daarbij zelf gewond. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De twee wisten kennelijk niet dat de elektriciteit in het pand nog werkte, zei de politie. De twee mannen hadden geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie in Tilburg heeft bij een controle gisteravond beslag gelegd op 18 auto's. De eigenaars van de auto's hadden nog een belastingsschuld uitstaan. Twee auto's werden direct in beslag genomen en weggetakeld. Ook inde de belastingdienst bijna 23.000 euro aan achterstallige vorderingen. De bijna blinde langlover Brian McKeever doet toch niet mee aan de Olympische Spelen. De Canadezen wilden morgen starten op de 50 kilometer met massa start. Maar de coach van Canada heeft besloten om vier andere Canadezen op te stellen. McKeever wilde de eerste sporter zijn die in één jaar zowel aan de Olympische Spelen als de Paralympische Spelen meedoet. In de Eredivisie Voetbal heeft Heracles een uitwedstrijd tegen Heerenveen gewonnen. De Almeloers wonnen met 2-1.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 You're inside Aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. Live. Live. Dit is twintig jaar GFM. Okay. 6.9. Zie Yeah. Every time I see your face, I get heartbeats, baby. And every time I